Welkom terug. Het is vijf minuten na middernacht. En uh, aan tafel zit nog steeds dichter Sico Lindman. Vanavond droeg hij al een en ander voor uit zijn nieuwe bundel Biefstuk voor de Bul. Ja. Meneer Lindman, we hadden het net al even over uw uh, verblijf in de ontwenningskliniek. Ja. Het, het lijkt er niet op dat uw uh, poëzie daar doen door is veranderd. Hoopt u dat? Ah, misschien. Uw gedichten worden inhoudelijk nog steeds vergeleken met Baudelaire. Of misschien, wat mij betreft, zelfs met Leonard Cohen. ja... Een, een vraag van een luisteraar, Petra. Zij heeft een, een vraag getweet die daar een beetje op aansluit. Het kwaad vervult in al uw gedichten een glansrol. Wat voor kind was u? God, ja, dat kwaad. Uh, het, het kwaad in mijn gedichten. Dat nou, maar wat voor, staat... kind, wat voor kind was u? Wat voor kind? Ja, dat, ik denk dat Petra bedoelt. Uh, of u jong al bezig was met het thema van het kwaad. Ja, ja, ja, kattenkwaad. <laughs> nou, ik heb van wel welletjes geleld, hoor. En op een gegeven moment was het zelfs zo erg dat de buurvrouw naar mijn moeder kwam. Nou, en, maar, en die zegt. Dus ze bedoelt huh? natuurlijk niet kattenkwaad, maar, maar het, het grote kwaad. Oh ja. Ik, ik vraag me trouwens af: heeft u zelf kinderen? Uh, ik? Nee. Want, want na het lezen van uw bundel, Biefstuk voor de Bul, vroeg ik me af. Komt deze man nog wel eens in aanraking met iets anders, met misschien een zekere mate van... Onschuld. Ja, van onschuld. Uh -huh. Nou ja, uh, en, en, en bedoelt u dan een soort onschuld van... Uh, wacht even, hoe zeg ik dat goed? Van kinderen die een volwassene de hele dag met een golden retriever de stuipen op het lijf jagen? Of, uh... Ik bedoel dat een, een kind is nog niet, niet aangeraakt door, door het kwaad, heeft nog zekere onbevangenheid. Wanneer bent u die verloren? Bent u werkelijk zoals u in uw bundel naar voren komt? Uh, ben ik werkelijk. Mijn vader die citeerde Baudelaire. Voor het slapengaan. Gek genoeg kon dat tijdens de eerste groepsessie ter sprake. Erg grappig. Voor het slapengaan meteen Baudelaire. Ja. Hoe oud was u toen? In de kliniek? Nee, nee bij We het voorlezen van Baudelaire. Oh, citeren. Ja, een jaar of vijf. Wanneer de lucht ons neerdrukt als een laag plafond. Wanneer de aarde als een klam kashot, Waarin verwachting als een vleermuis opgesloten. Wanneer een volk van spinnen. Etcetera, etcetera, etcetera. En daarna mocht ik dan gaan slapen. Maar dan doe je als, als kleine jongen geen oog meer dicht. Denk ik. Oh nou, ja. voor bedtime. Lijkt me wel Ge iets voor een kind, toch? Ja, misschien wel, ja. Ja, voor sprookjes geldt hetzelfde, denk ik. Ja, waarom? Nou, roodkapje of sneeuwwitje voor het slapen gaan, uh, dat blijft er ook, van Al die bloeddorst, die haat, dat gif. Ja, als je het zo bekijkt. Ja, zo bekijk ik het, omdat het zo is. Liefde, het eeuwige leven. Het heeft sowieso iets Franks. De, de hemel is een loodzware denksel hoor. De druk loopt op, je wordt gekookt en je ziel zit gevangen. Dat klinkt niet erg hoopvol. Een hoop heeft niemand iets. Of aan liefde. Hoop is levensgevaarlijk en, en liefde vergt ontzettend veel discipline. Ja, net als massamoord of fabrieksarbeid. Liefde is niet toegeven aan je emoties, maar juist al tegen vechten. Ik, ik weet niet of ik dat helemaal met u eens ben. Maar een, een interessante gedachte. Uh, een interessant onderwerp. Mm -hmm. De bundel is erg fraai uitgegeven. Zwarte omslag, grote rode letters. Ja. En uh, er wordt ook een bijzondere boekenlegger, een soort flyer, bijgeleverd. met een recept voor het bakken van biefstuk. Ja. Nou ja, de bundel is ook verkrijgbaar bij de keurslagen. Ja, de oh, um... Ik hoor dat we net een spookrijder hebben. Millie, oh, ja. kom er maar even in, want er is een spookrijder gesignaleerd. Waar? Goedenavond, jazeker. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A12 na de op dit Zoetermeer. Haal niet in, houd rechts en probeer de spookrijder met uw lichten te waarschuwen. Een spookrijder. Millie, dankjewel. En uh, nou, laten we hopen dat het allemaal een uh, vergissing is een, uh, van die uh, spookrijder. Ja, maar dat maakt het dan juist erger, toch? Dat hij niet dood wilde. Sikko, mag ik jou hartelijk bedanken voor ja. uh, je komst naar de studio. Ja. Uh, wij luisteraars gaan na de muziek verder met Soesjef, vrouw Kaline Scharnier. Schrijfster van het Groot maffia kookboek. En zij gaat ons niet vertellen hoe je biefstuk moet bakken. Maar wel wat het lievelingstoetje van Klaas Bruinsma was. En hoe Minka zijn kalfslende het liefst geserveerd kreeg. Eén ding kan ik u vast verklappen. In dit boek komen geen vegetariërs voor. En we zijn uit de nou, duimen maar dat het, uh, dat het wat wordt hè, met de bundel. Ja. Succes. Nou ja, dankjewel. En, uh, zelf ben ik alweer bezig met nieuwe gedichten hoor. Zo, u had, uh, houdt de vaart erin. Ja. Dankjewel. Um, ja, graag gedaan. Hebben ze u een geluk. uitrijkaart gegeven? Een wat? Een uitrijkaart? Uh, nee, nog niet. Wat moet je die houden? U moet uh, aan het einde van de gang, en u moet, u moet uh, de lift en dan op de tweede verdieping. Tweede verdieping? Dus, moet je dus niet naar de begane grond, dan kom je nergens terecht. Oké, okay, tweede oh, verdieping. En ik heb een fles wijn, als je... Voor, uh, als dank. Een, van, van, oh, ik, uh, op ik op weet wijn. niet of ik dat... Uh... Anders geef je maar aan je vriendin of zo. En wat? Aan, aan uw vriendin. Wek, sorry, ja. het. Oh, ik moet verder, sorry. Ik, uh... Welkom terug. Ik had het u beloofd. Een kookboek met de recepten van de maffia. <totstuken> Ja, met mij. Heb je geluisterd? Nee, nee, sorry. Ik had je voor de uitzending nog gebeld. Om je eraan te herinneren. Ja, maar ik had aan het koken en het is... Oh. Ja. Nee, nee, nee, snap ik. Hé, hey, maar hoe was het? Nou, ongelooflijke lul. Ja, echt? Had ik niet gelezen, volgens mij. Domme vragen. Ja, domme vragen? ja van dat snelle Wikipedia-werk. Ja. Eigenlijk willen ze alleen maar weten waarom ik nog niet van de flatdeling is gesprongen of, of, of, of voor de trein. Iedereen, iedereen wil een beetje Herman Brood in zijn programma werd wat de studio uitgeduwd? Ongelooflijk. Hey, maar en, en weer over drank en zo? Ja! En eerst begint hij over de kliniek, en daarna geeft hij hem gewoon een fles wijn. Hey, Homofoop ook een nog? Homofrobe. Nou, hij noemde je mijn vriendin. Zie ik eruit alsof ik graag een gleufdiertje neuk? Nou, weet je het hoe dom weet je. ben je dan? Oh. Ja. De wijn is voor je vriendin, zei dit. Hey, uh, Wacht even. Wacht even, volgens mij loop ik nou verkeerd. Wat gaan we nu doen? Wat, hoe laat even kijken. Dan... Uh... Hoe laat ben je weer terug? Verrek, wat ben ik nou ineens? Maar ah, je bent weer verdwaald. Nee, nee, jij verdwaalt natuurlijk nooit. Nee. Nee, nee, stil even. Ik probeer te horen waar ik ben. Hé, hey, is het goed als ik ga slapen? Slapen? Ja. Ja, ja, doe maar. Oké, okay. hey, nou, heel veel lief. Dank je. En uh, kus, kus, kus. Ja. Kus, kus, kus. Rusten. Kom, kom, kom, kom, Denk na denk naar waar kom ik vandaan? Waar vandaan kom ik? Vijf minuten. Ja, vanaf de parkeerhuis naar de studio. Was het vijf? Vergeet ik niks. Ik vergeet iets. Oh ja. Oh ja, de lift. Ja, de lift. De lift met de spiegel. Ja, <laughs> ja de lift met de spiegel. De lift, de lift, de lift, de lift. Omhoog. Uh. ik ging ik ging naar beneden twee verdiepingen oh ja dat zei hij ook ja. dat ik nu omhoog moet hij zei dat ik nu omhoog moet ja. waar is de lift, is de lift? Ja. een trappenhuis zo te zien daar Hé? hier ook niet nee. een trap Hoe laat is het? Mijn iPhone. Houd eens. Wacht. Jezus Christus. Vier uur. Hé? Ik loop hier al drie uur. Dat kan toch niet? Dat is gods onmogelijk. Ik, ik hang Peter net op. De tijd. Ik ben. Ik moet hem bellen. Ik moet... Peter bellen. Hij weet... Hij weet hoe laat. Hm. Wat voor domme? Domme! Wacht hier om de hoek. Ah, goddag. Hier de hoek om. Focus, focus, focus. <tast> lift. Ja. we drukken op de tweede knop. Nou, goed dan. Nog een keer. Een, twee, omhoog! Nou, gaan we nog. What is that? Wat staat? dat? Wie deed dat? Wie is dat? Wie zijn jullie? Is daar iemand? Is daar iemand? Help! Meneer. Wie is dat? Wie ben je? Tegen, tegen de wand. Waar ben je? Tegen de wand. Praat harder, luider. Een voet. Je voet? Ja, ja. Met een been? Ja. Ik ja. ben... Uh, de, de, de dichter. Hoe ken je mij? <tus> Wacht. Was je ook in de uitzending? Wat is er gebeurd? Ongeluk? Met het gebouw met de studio is er een aanslag gepleegd. Ben je gewond? Niet erg. Denk na. Denk verder. Ah, licht. Au. Mijn ogen. Wacht. Oh god. Je bent een meisje. Hoe oud ben je? je geslagen? Denk na. Ik zie niet. Uh, uh, hoe oud ben je? Oh, zo jong nog. Hoe heet je? je? Je bent gewond, Jezus, je bent gewond. Hoe heet je? Je naam? Mijn God, zeg iets, alsjeblieft. Oh, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Franka. Franka? Mijn hoofd. Ik. Mm. Ik wil maar niet wil praten. Hoe komen we hier samen in godsnaam weg? Hoe krijg ik daar straks de lift in? Het, het was niet alleen... Het was niet alleen ik. Wat heb ik oh. gedaan? Heb ik dat gedaan? Wat bedoel je? Ik begrijp je niet, Franka. Oh, God. Oh, God, zoveel bloed niet besteld. Ik, ik, ik, kan, ik, ik kan niet. Nee, nee, nee, ik hou je vast. Kom, kom. Sst. Sst. Niets meer zeg. Even niets meer. Hier, hier, hier. is mijn jack. Mijn trui. Ik tel je kin een beetje op. Zo, kijk. Kijk. Zo. Lig je zacht. Je trui. Mijn bloed. Hij, hij hel. Wel, nee, wel, nee. Dat geeft allemaal niks. Het is een oude jack. Een oude trui. Het heeft niks, Franca. Heb je het zo koud? Je trilt. Alsjeblieft niet trillen. Kou je vast. Niet meer bewegen. Probeer te slaan. verhalen over pluimstaart. Is hij je konijn? Hoe pluimstaart zijn verjaardag vierde. Hoe pluimstaart... Ik vertel witte verhalen. Witter dan sneeuw. Witter dan melk. Witter dan je gezicht. Als het moet, kan ik het. Als het echt moet, wil ik het. Niet weggaan. Niet gaan. Mijn God. Zoveel groot. Het moet gestelpt. Help. Help. Is daar iemand? Wie dan ook? Franka. Is de verdachte al bij kennis? Grifier, water. Nee, niet een glaasje, een emmer. Spoel. Dat meisje. Uh, Franka. Orde, orde. Orde. Ik stel hier de vragen, meneer Lindman. Hey, u, weet, u weet mijn naam. Hoe? Uh, Franka? Franka? Franka is dood. Wilt ja. u al zien? Wat? Wat? Hoe? hoe, hoe? hoe? hoe? Wacht, wacht, wacht. wacht. Toon verdachte het overledene. Hey. Leid verdachte naar de baar. Wat? Nee. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee Alsjeblieft, Ik... Hij moet, hij moet kijken. Draai zijn hoofd. Zo ja. Kijk, hier zijn uw woorden haar oren binnengedrongen. En kijk, haar ogen hebben uw gedichten gelezen. Nee, nee, nee. Ga me los. Pak zijn hand. Hij moet voelen. Voel. Hier kropen uw woorden onder haar hart. Ze benamen haar de adem en hebben haar met stomheid geslagen. Uw woorden hebben haar voor goede ogen geopend. Nooit meer zal Franka haar ogen ergens voor kunnen sluiten. Kijkt u haar in de ogen. Nee. Ik wil niet. Oh, Franka. Een neusbloed dichtregelt. Oh, mijn dichtregel. Word. Hoe heeft dit. Hoe heeft dit. Wie? Wie? U, meneer Lindman. Haar blik en bloed zien zwart van uw vuile gedachten. Beseft u wat u heeft aangericht? Ik weet niet, ik weet niet, wat, wat, wat, wat, wat heb ik dan, ik, wat heb ik dan, ik, ik heb niets gedaan. Integendeel, meneer niet. Lindman, uw verdorven poëzie heeft Franca's bloed veranderd in gitzwarte inkt. Ze is door u vergiftigd, ze is aan uw gedichten gestorven. Proficiat, meneer Lindman, het is u gelukt. Eindelijk heeft u de onschuld vermoord. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? De onschuld. Franka? Oh, God. Oh God. help! Nee. Nee. Afvoeren. Nee. nee. Orde. Orde. In man, hier komt hij okay. nog Oké, okay, 1, 2, 3, 4. Nog een 1, 2, 3, 4. Oké, okay, oké, okay, oké, okay. we zijn er al. Ik ja, ja. Hij is hier. Hij is hier. Wat geval. hebben we hier? Hij heeft een harde aanval. Ik kom hier naar buiten. Ik zat ook in de studio. Even en nu, en hij heeft hij, geen, geen pols. Hij heeft geen pols. uit. heeft geen okay. pols. Okay. Mijn collega staat hier even. Even de maal stampen. Wat geeft u hem nou? Wat wil je hem doen? Is hij dood? Even. Ja. Adrenaline. Hij is dichter, hij was in de uitzicht. Dichter, ja, zo zie je hem maar weer. En, clever met woordjes. En, Ook al geen gatie. Volgens mij komt hij bij. Windman. Windman. Ja, we, ja, we hebben weer een pols. Linman. Alles wit. Hij is een beetje oh, water. Oh, oh. Pluimstaart. Witte Dit kinderboeken. Dit Kinderboeken voor Pluimstaat voor Franka. Ja, deze ik deze mannen gaan je beter maken, dat dus ga je net zien. Ik beloof het vitte kinderboeken. Ik ga ga je meenemen. Ja, Oké, okay, jongens op 3, 1, 2. Franka! Zwanendjes. Zwanendanswit. Ik vind het niet. Is... little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. I'm standing by the window where the light is strong. Ah, oh, they don't let a woman kill you, not in the tower of song. I've grown bitter, but of this you may be sure The rich have got their channels in the bedrooms of the poor And there's a mighty judgment coming But I may be wrong You see, I hear these funny voices I loved you, baby, way back when, and all the bridges are burning that we might have crossed, but I feel so close to everything that we lost, we'll never. They're moving us tomorrow to that tower down the track But you'll be hearing from me, baby Long after I'm gone I'll be speaking to you sweetly From a window in the Tower of Song And I'm crazy for love But I'm not coming on I'm just paying my rent every day